Caroline Barry met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint koning Willem-Alexander aan de troonrede in de Grote Kerk in Den Haag. De kamerleden en leden van het kabinet die aanwezig zijn in de kerk zijn met speciale busjes vervoerd. Ook moeten ze een mondkapje dragen. Rond de kerk staan hekken met een witte afrastering. Publiek is niet welkom. Later vanmiddag wordt de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Franse dagblad Le Monde heeft de volledige verklaring in handen... waarin de bedreigingen aan het adres van Geert Wilders staat. De jemenitische tak van Al-Qaeda bedreigt in het document... de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo... enkele Zweedse en Deense cartoonisten... en, zoals ze schrijven, de Nederlandse crimineel Wilders. Deze tak van Al-Qaeda wordt verantwoordelijk gehouden... voor de aanslag op Charlie Hebdo in 2015... die volgde op de publicatie van controversiële Mohammed cartoons. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor diverse Europese gebieden aangepast naar Oranje vanwege oplopende besmettingen. Het gaat om Boedapest, Praag, Kopenhagen, gebieden rond de Portugese hoofdstad Lissabon en delen van Zwitserland en Frankrijk. Het ministerie adviseert om alleen nog noodzakelijke reizen naar deze gebieden te maken en bij terugkomst in thuisquarantaine te gaan. De Russische oppositieleider Alexei Navalny heeft een foto van zichzelf met zijn gezin geplaatst op Instagram. Navalny schrijft erbij dat hij weer zelfstandig kan ademhalen, maar verder nog weinig kan. De politicus ligt in het ziekenhuis in Berlijn nadat hij werd vergiftigd met het zenuwgas Novichok. Hij wordt in het ziekenhuis bewaakt. Gisteren werd bekend dat hij graag terug wil naar Rusland. Alle wielrenners in de Tour hebben een negatieve coronatestuitslag gekregen voordat de etappe begon. In totaal werden 785 mensen getest de afgelopen dagen. Niemand was positief. Het is de vierde keer dat iedereen in de Tour is getest. Het weer blijft droog met volop zon. Het wordt 26 graden op de Wadden en lokaal 34 in het zuiden. Morgen behalve zon ook wat bewolking en door de noordenwind iets minder warm, 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Noordwijkerhout en Oostgeest twee kilometer file door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat levert je nu zo'n twintig minuten vertraging op. En ook twintig minuten vertraging op de N201 naar Zandvoort. Er staat vlak voor Zandvoort vijf kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is is Zomer zomer van ZFM. Met. Met. nu. Zand, Voor Zandvoort en de regio.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 luisterliedjes. Nederlands wel te verstaan. Ja, er ging even iets fout. Ik weet niet precies wat. Maar goed, we zijn er weer in. We zijn begonnen met hen. Westbroek, zelfs haar naam is mooi. Zelfs je naam is mooi. Moet wel goed zeggen. Hè? Marco Bussato, de waarheid. En Guus Meewes en vakant. Er is een nacht. Er is ook een zondag dat u kunt aanmelden voor een fitnesstest. En dat is aanstaande zondag de twintigste. Onder uh, van de, de gemeente die uh, ja, ook zegt dat de gezondheid van de bewoners voorop staat... is het belangrijk dat 55-plussers zich kunnen aanmelden voor een fitheidtest. Uh, er wordt, nou, worden wat, wat lengtes uh, gemeten, bloeddruk, uh, gewicht... Uh, er uh, moeten wat uh, verschillende onderdelen gedaan. Een knijpkracht, lenigheid, reactiesnelheid, uithoudingsvermogen enzovoort. enzovoort. Uh, het, is, het is gewoon ontzettend leuk om te doen eigenlijk. Uh, nou staat er op de website dat u zich kon aanmelden tot en uh, met 14 september. Uh, dat was dus gisteren. Maar ik heb vanmorgen nog even met de mannen gesproken van uh, team Service Zandvoort. Die dit uh, dus organiseerden. En uh, u bent nog steeds van harte welkom. En uh, u kunt nog opnieuw uh, een registratie uh, doen. Uh, dat kunt u op de website doen. Uh, of u uh, belt 023-304-07-00. Ik herhaal 023-307. Nee, opnieuw. 023-304-07-00. Dus meld je aan. 55-plussers. Echt goed om te doen. die dromen ons ontnomen al lang vervlogen in de nacht is er nog een Oh, o is er slechts de eenzaamheid ach ja we slapen zacht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 Rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij je zijn nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren. Maar als de hartstocht is geblust, geef me raad, vertel me wat te doen. Zal ik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 Zou ik zeggen voor de zoveel keer? Ik wil geen anders nooit. Nu ik ook al even stilstaan bij het feit dat er vandaag de troon reden. Hij is volgens mij bijna klaar. Of hij is net klaar. Nou, de belangrijkste boodschap is: niet bezuinigen, maar investeren in baanbehoud. En ja, ik denk een goede beslissing. We weinig andere keuze. Zolang we. Toch nog eigenlijk een beetje midden in die coronacrisis zitten. De afgelopen weken zie je het toch allemaal weer stijgen. Zullen we echt ons best moeten doen om ervoor te zorgen... dat de boel echt goed blijft lopen. De afgelopen nummers die u net gehoord heeft... waren de Frank Boeiengroep de Kast en Volumia. En we gaan verder. Ja, natuurlijk toch even melden. De zestiende etappe van de Tour de France... Is ook weer onderweg. Uh, ze moeten 164 kilometer uh, fietsen van La Tour du Pin naar Villars-de-Lens. En uh, daar zitten weer een aantal prachtige bergjes in: van de vierde, de tweede en de eerste en de derde categorie. Uh, nou, het wordt heel spannend. Uh, dan laten we benieuwd zijn wat de jumbo's vandaag allemaal weer gaan doen. Als hij begon te vechten, dan wacht ik met hem mee. Als ik in het water sprong, dook hij erachteraan. Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan. Totdat hij verhuisde naar een ander. God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 Liggen in bed, ik was totaal van de kaart. Toen stond ik op, ik moest niet denken, maar doen, want zonder haar was ik geen stuiver meer waard. Ik ging de stad door op zoek naar een glimp en ik dacht ik zie al nooit meer terug. Ik ging zelfs hardop praten in mezelf en niemand zei. Je stond uren met je handen op de leuning van de brug.